Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer provincies nemen extra maatregelen vanwege de droogte. In Brabant mogen mensen en bedrijven vanaf morgen geen water uit slootjes en beken gebruiken om planten water te geven en het land te besproeien. Het verbod geldt tussen 7 uur ochtends en 7 uur avonds. Door nu water te besparen hoopt de provincie een totaal verbod te voorkomen. Het lijkt voorlopig niet minder warm te worden met de droogte. Ook deze week wordt super warm. Een groot tandartsbedrijf in Nederland heeft losgeld betaald aan internetcriminelen. Vorige week werd het bedrijf gehackt. Daardoor kwamen ze niet meer bij patiëntengegevens. De hackers dreigden om vertrouwelijke gegevens openbaar te maken. De tandartsen zeggen niet hoeveel geld ze hebben overgemaakt. De praktijken zijn sinds afgelopen donderdag dicht. Mosselen en oesters uit de Oosterschelde in Zeeland zijn veilig om te eten. De schelpdieren werden onderzocht omdat in de Westerschelde exemplaren waren gevonden die vervuild zijn met het kankerverwekkende PFAS. Maar de mosselen uit de Oosterschelde zijn safe, zeggen onderzoekers. We zijn bijzonder tevreden dat alle metingen, zowel monsters van onszelf als die van de NVWA uitwijzen, dat de, dat de getallen nog ver onder, onder de norm liggen. En lekker toeren in een oudje van 30, 40 jaar of nog ouder. Er rijden nog maar zo'n 200.000 oldtimers rond in Nederland. En als machtig mooi vindt deze verzamelaar, terwijl hij een rietje maakt. Ja, waarom hou je een Van Gogh in een museum? Nee, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het is uh, nationaal erfgoed, hè? maar als je er meer rijdt, ja, gaan ook dingen kapot. Hè? auto zijn wel zaken die slijten. En dat is meteen een probleem, want er zijn steeds minder monteurs met kennis van dit soort oude auto's. Waardoor liefhebbers soms wel twee jaar moeten wachten op een reparatie. Je kan het ook anders doen trouwens, je oude auto ombouwen naar een elektrische auto, zoals deze man deed. Ik ben altijd al daffenaat geweest, dus het, het rijdt nu des te beter. Het maakt minder herrie, je zit niet meer in de stank. En uh, nou, die 85 kilometer per uur is hardstad voor op de provincie weg.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 Als ik even naar jullie beide achtergronden uh, kijk, uh, kijk, ik weet dat Anna, die heeft uh, toch nog uh, wel een, uh, ja, een metal verleden. En uh, uh, hoe zit het met jou? Want uh, we, op een gegeven moment uh, zijn jullie ergens bij elkaar gekomen en dat schijnt uh, behoorlijk goed, uh, goed te klikken. Ja, dat is een goede klik inderdaad. Ja. ja? Nou, wat je zegt, Anna heeft inderdaad het een, een alternatief metal. Uh, nou, niet per se verleden. Ze is daar uiteraard nog steeds maar bezig. Zij komt in augustus ook met nieuwe singles via ja. My Guard. Ja. Uh, ja, en ik ook. Ik heb ook veel, uh, veel in metal metalbands uh, gespeeld. Toch wel. Uh, redelijk veel blues. Yeah. Dan moet je een beetje denken aan de, aan de Joe Bonamassa uh, ja, dat, dat, ja. ja Die kant, uh, dat heb ik heel veel live gespeeld. En dat doe ik trouwens ook nog steeds met uh, Cloudman, een band van Nick Holleman. Die ken je misschien van Vicious Rumors. Yeah. En van, uh, van de band no bands. Dus we hebben ook nog steeds een band waar we eigenlijk groove rock, uh, groove blues mee spelen. Yeah. Alleen uh, het project... Uh, Light by the sea is eigenlijk hetgene wat ik het allerliefste doe, en wat Anna het allerliefste doet. Dus ja. dan uh, komt dat eigenlijk super mooi samen en dan heb je een, uh, een persoonlijke en muzikale klik. En als je die op een gegeven moment hebt, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja, um, uh, Selle Voyage, hè? want dat is uh, de, de nieuwe single. Ja. Um, het doet mij vermoeden uh, Le Voyage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 Uh, en Silver Voyage slaat ook op de reis hè, Voyage, die wij samen hebben. Dit is onze reis mm. en uh, daar genieten wij samen ontzettend van. En ja. dat belichaamt uh, nou, deze track eigenlijk. Ja. Het, is, het, is, het is een redelijk uh, zomergevoel zit in de track. Ja. Um, samengevoegd met uh, nou ja, onze muzikale inspiratie. Je denkt dat je er redelijk wat 80s uh, vibes uh, uit kunt pikken.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 Dan gaan we hem uh, laten horen. Je the Sea met de nieuwe single ja, Celle Voyage. <middels> van Piep met Daydreaming, we gaan verder met de, even een pittige single weer, vorige week uit, nou twee weken al weer onderweg, Von V en Turmoil, Turmoil. Zo, even adem komen met Ghana en down the road. Goodbye, old friend, old friend, old friend, old friend. I'll see you down the road.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 D.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 To do, but don't you follow